Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl In de nieuwe muziek show The Winner Takes It All knallen alle muziekgenres voorbij.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 Let op als je de weg op gaat. Want de gladheid houdt iets langer aan dan gedacht. Eerst gold code geel tot 10 uur. Maar het KNMI verlengde die met een uur voor Brabant. En voor Limburg zelfs tot 12 uur. In delen van het land gebeurden tientallen ongelukken. En in de omgeving Rijmond vielen veel mensen. En hadden ambulances het vier keer zo druk als normaal. Inbrekers hebben vanochtend hun slag geslagen... bij een juwelier in Ravenstein, Meldomroep Brabant. Ze sloegen de ruit in van de winkel en de ravage is groot. Na de inbraak renden twee mensen weg en de politie is nog naar ze op zoek. Het is nog niet bekend hoeveel ze hebben buitgemaakt. Het is stopdrukte bij de vuurwerkwinkels. Heel Nederland slaat, nu het nog kan, zijn slag met siervuurwerk. Het zou de laatste jaarwisseling kunnen zijn... dat er nog legaal vuurwerk mag worden afgestoken. En ook bij de oliebollenkraam is het drommen geblazen. Sommige bakkers verwachten tienduizenden oliebollen... en appelbignets te verkopen. Maar eten de bakkers zelf ook een bolletje? Dat zocht hard van Nederland uit. Het is mijn ontbijt, het is mijn lunch... het is eigenlijk alles een beetje, zeker deze dagen. <laughs> nou goed, maar de meeste kramen zijn tot zes uur open. Ja, en wij moeten dus nog heel even wachten. Maar er zijn natuurlijk al landen die het nieuwe jaar al bijna ingaan. De inwoners van Kiribati die kunnen elk moment erop gaan proosten. De eilandengroep ligt duizenden kilometers ten oosten van Australië. Daar is het om twee uur vanmiddag nieuwjaar... en over een uurtje is Nieuw-Zeeland aan de beurt. En dan nog het weer, wat ook wel belangrijk is met de jaarwisseling. Uh, nu eerst nog kans op gladheid. Verder wat buien en 3 tot 7 graden. Tijdens de jaarwisseling is het bewolkt en droog. En het blijft bijna overal boven nul. En dat was het nieuws op Radio 538. Esther, dankjewel. Nog een oliebolletje staan hier in de studio ook. Es, uh, lekker. Heerlijk. A5 Hoofddorp Amsterdam. De brug over de Hoofdvaart. Daar ben je 6 minuten lang onderweg. 2 kilometer langs rijden. En er is zelfs een oudjaarsflitser gespot op de A2. Bedankt, flitsmeister Utrecht ten Bos. Bij Vianen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 Dennis Rijer. En zo tellen we verder af met The Party Tot Duizend met Gabri Bond en Katy Perry met Firework. Radio 1587 87. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again?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 het plafond is je nieuwe vloer. En andersom met Gabriel Ponte, Lumix en Precioso. Je hoorde Thunder. Op Radio 58, nummer 86 in The Party Top 1000. Ruier in je apparaat. Ik zie het, je bent druk met de oliebollenballen. Oliebollenbakken, uh, appelflappen, champagne staat koud in de koeling. Uh, ja, en we hebben natuurlijk onze yoga-docent Valentijn even gevraagd... naar een eindejaars... even een terugblik, de emoties van het jaar even allemaal op een hoop gooien... en vooruitkijken. Het universum heeft dit jaar meerdere keren op je schouder getikt. Maar jij dacht vooral, wie klopt daar nou weer zonder aan te bellen? Precies. Je ziel maakte kleine sprongetjes vooruit. Soms per ongeluk. Soms omdat je gewoon struikelde over je eigen inzichten. Herkenbaar. De kosmos probeerde je te begeleiden. Maar jij stond alweer op een ander perron. Typisch. Toch heb je onderweg lichtpuntjes verzameld. Alsof het bonuspunten waren in een slecht ontworpen videogame. Nu eindig je het jaar met meer wijsheid, meer humor en net genoeg chaos... om 2026 met opgeheven hoofd en een scheve glimlach in te wandelen. Ah, mooi Valentijn, dankjewel. Valentijn Boomsma, hè? Familie van Arie, natuurlijk met zijn mooie spirituele terugblik... en vooruitkijken naar het nieuwe jaar op een spirituele wijze, heerlijk. Dus, hoe is het met je chakra? kind van het licht. Warm welkom en fijn dat je luistert naar Radio 538. Met hartslag van de stad in de party top 1000. Martje Hoogkamer, Tino Martin hoor je hier op 85. Ken elke steen op elke hoek in elke straat. Ik heb hier mijn geld verdiend en ook weer opgemaakt. Soms iets te veel, mijn vriendje weet hoe het gaat. Maar elke cent die was het waard. Mijn hart gaat sneller toppen als ik hier loop. Stoppen. Gooi die bar volde voor mij een rondje Tino en Mark nemen nog een shotje Sneller als die bar van me lacht. Het wordt weer een uurtje later. Want ik dans heel de avond, heel de avond. Op de hartslag van de stad. Ik ken alle vroege, alle pleinen in de buurt. Maar wordt het later, dan vervaagd het met het uur. Kan met je lachen, soms maak jij mijn leven zuur. Het is altijd een avontuur.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 538, Party Top 1000, 84. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Bizar. Ik denk dat dat met kerst in Sinterklaas heel veel is gegeven. Aqua in de Barbie Girl. Het jaar 1997 op Radio 58 in de party top 1000 nummer 84. En ja, Je zou kunnen zeggen... Uh, de ene kinderdisco-hit wordt opgevolgd door de andere. Alhoewel kort geleden mensen erachter zijn gekomen... dat de volgende hit eigenlijk helemaal niet zo kindvriendelijk is. De Macarena gaat namelijk over een dame... die terwijl haar vriendje weg is een menage à trois heeft met de vrienden van haar vriendje. Hé, hey Macarena, hi. En toen ging de deur open, toen was het vriendje er thuis. En goed, dat zeg maar. Ja, je ziet het voor je, daar heb je een hoop rommel inderdaad, zo'n Een soort dan anders. Wel een leuk dansje trouwens, 83, Los Del Rio, Macarena. I don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino I don't want him, can't stand him. He was no good, so I. Now, come on.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 la tu poder para alegría ma cadena eh ma Come find me, my name is Macarena I always at the party con la chicas que tan buena Come join me, dance with me And all you fellas chat along with me Calla tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena Calla tu cuerpo alegria Macarena Eh Macarena Ay tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena Calla tu cuerpo alegria Macarena Eh Macarena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 Op 1082 82. Haar jurk is van die Dior. Haar als Louis Vuitton. Ze rijdt in een Renault. En reist de hele wereld rond. Ja. Dat legt zij die lat hoog. Ja, een mooie Robert van Heemert was in een museum. Hij dacht, nou, dan kan ik een liedje over maken. Het schilderij de Mona Lisa. Op een prachtige nummer 82-notering in de party top 1000. De laatste schreden van 2025 richting het nieuwe hoofdstuk 2026. Ja, en een kleine waarschuwing van wat ik je ga laten horen. Ja, welke 58 artiest is dit? Je hoort het zo. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen.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 Struf 538. Party tot duizend. Met weer een rammer Jacqueline Hides en hier met Freefall. Radio 538. 81. Oei, oei, oei. Een oud en nieuw knijteren. De 538 Party tot 1000 Lekkere lange haren en dan die lange haren laten wapperen de mannen van Europe en it's the final countdown. Terwijl de wereld aftelt naar 2026. Er op één plek al 2026 wordt gevierd. In Nederland voorbereidingen voor gang zijn. Goedemorgen Den. Druk aan het bakken op het Vloksplein in Den Haag. Gert van de oliebollenbakkers. Al gezellig, mooie foto erbij. Jongens, lekker bakken daar. Jullie bakken ze waarschijnlijk wel bruin. Nog een hele lieve luisteraar. Ik heb heerlijke gebakjes voor jullie gebakken. Misschien kunnen jullie even een koerier sturen om ze op te halen. We sturen Frank Daan even naar je komt Helemaal goed. Geen zorgen verder, geen zorgen. Het is wel grappig. Collega Mark Labrand is op vakantie met Eddy Keur op Curaçao. Wat luister je, Mark? Ik sta in de badkamer. In de badkamer. Is dat dan met of zonder Eddy? Zelf een vragen. Ja. Liet ik liet je al een stukje van dit optreden horen van Rihanna. Ja, Rihanna die stomdronken was, die daar haar eigen liedje niet het meest zingt. Ze zit goed in de olie, zeg maar, lekker hoor. Karaoke was niet de beste keuze, maar wat een wereldster is dit, hè? Ik zou graag dronken karaoke doen live op de radio, maar laten we dat nog niet doen. Nummer 79, Rihanna, only girl in the world. I'm a hot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 We're taking it, we're taking it, we're taking it down We're taking it, we're taking it, we're taking it down We're taking it, we're taking it, we're taking it down And we're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back We're bringing it, we're bringing it back We're bringing it, we're bringing it back De gezelligste hond uit het muziekuniversum... samen met Snoep Dogg natuurlijk, hè? Pitbull. 78. Fireball. Want een vuurbal gaat hier vanaf sterrenkometen... cakeboxje de lucht in, je weet het zelf. Het is Dennis hier je bent bij de Party Top 1000... op Radio 58. En we steken even onze hand door de radio... felicitaties overbrengen aan uh, ja, Nederlandse ster... Jan Smit is vandaag al 40 geworden, jongens. En ziet er nog zo jong uit... Ik heb nog een uh, opname van hem toen hij in de studio was een aantal jaren geleden. Hallo, ik ben Jantje Smit op Radio 538. Ah, mooi hè? Jan, gefeliciteerd man, 40, lekker bezig. En ik hoop dat je lekker tranqui in Marbella zit. Tranquilo! Tranquilo, tranquilo. Oh, oh, oh. is onze stilo. Oh, de wereld verandert. En ik met haar mee. Of dat beter is, weet ik niet. Alles draait om de likes. De looks en de swipes, bijna niemand die meer waarde ziet. In een niets zeggen praatje, een simpel gesprek met de buurman die zo graag vertelt. Even in alle rust en even bewust, een momentje nemen voor jezelf. Zorgen. Ik heb geen haast, maar een glimlach op mijn gezicht. Ja, de tijd ligt voorbij, maar vandaag ben ik vrij. Zo blijft alles mooi en even weer. Oh, dus mij kun je bellen. Ik zit al klaar, laat maar weten en ik bestel. Even weg uit de trein, niet leven kan zijn, wat vandaag niet lukt. 76 Olivia en Newton-John in de sampleblender van de Party Animals. Have you ever been mellow op 58 in de Party Top 1000? Lekker, lekker, lekker. Nummer 76. Heb je van Mark? Hey, Dan, man. Hartstikke bedankt voor een uh, veel luisterplezier in uh, 2025. Goed uiteinde en tot volgend jaar, man. Ik ben onderweg uh, vuurwerk halen in Polen. Op de laatste dag. Omdat dat het het hele jaar door kan. <laughs> maar goed, veel plezier. En uh, nogmaals bedankt. Ja, Mark, pas op je vingers maar lekker bezig. Edmund. Hé, hey, Dennis, alvast de beste wensen. Tot volgend jaar, houden. Ja, en weet je wat ik eigenlijk gewoon mooi zou vinden in het volgende jaar, weet je wel? Dat Poetin en Trump gewoon met elkaar in bed belanden en... Zijn handen over zijn handen. En dat er gewoon vrede gesloten wordt op aarde. Misschien is er vanavond wel een soort babymaking momentje. Worden er heel veel Dennis'jes of Denise's geboren over een maand of negen. Ik wens je een fijne uiteinde. Zometeen meteen in de 538 Party Top 1000. Shakira zometeen met Lindo. Lekker. Lucas en Steve, op tot dan? En ook deze...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 Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl Het is kerstsail bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin. Zoek, vergelijk en vind jouw ideale auto op gaspedaal.nl De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een kinderopvang in Dordrecht moet dicht... omdat medewerkers tegen kinderen schreeuwden en hardhandig waren. Zo staat op camerabeelden dat peuters werden uitgescholden... of over een tafel werden getrokken. Volgens de gemeente zijn kinderen in de opvang niet veilig. Twee medewerkers zijn op non-actief gezet. Steeds meer mensen wachten tot de allerlaatste dag... om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat moet natuurlijk voor 1 januari en kan dus alleen vandaag nog. Drie jaar geleden wisselde 18 pas op Oudejaarsdag van zorgverzekering. En dit jaar verwacht vergelijkingssite overstappen.nl... een record van bijna 40 En een half miljoen oudejaarsloten waar vorig jaar een prijs op is gevallen... is nog niet geïnd, zegt de Staatsloterij bij RTL Nieuws. Het is bijna 4 miljoen euro aan prijzengeld in tot... Taal. Mensen vergeten het gewoon, zegt de Staatsloterij. En vanavond is er weer een oudejaarsstrekking...